dat onze nakomelingen en de nakomelingen van uw volk van het huis van Israël, wij allen uw naam erkennen en uw Torah leren. Geloofd zijt gij, eeuwige, die de Torah leert aan uw volk. Amen. Amen. Amen. Geloofd zijt gij, eeuwige, onze God, Koning van de wereld, die ons hebt uitverkoren uit alle volkeren en ons de Torah hebt gegeven. Geloofd zijt gij eeuwige die Tora geeft. Amen. De eeuwige zegenen en behoeden u. De eeuwige laten zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De eeuwige wenden zijn aangezicht naar u toe en geven u vrede. Amen. Amen. Gedenk de getuigen die u zijn voorgegaan. Hoort hun getuigenis en drink met dorst hun woorden. De leer die ons door de vaderen van mond tot oor werd overgeleverd. En neemt op u het juk van deze leer. U hebt geluisterd naar het juk van de leer, een levensbeeld van Johanan Bensakai. U hoorde het derde deel, drink met dorst hun woorden. De medewerkenden waren, Paul van der Lek als Johanan Bensakai. Berdekstra, Jan Borkes, Donald de Marcas en Kees van Ooyen als zijn leerlingen. En verder hoorde u de stemmen van Peter Arians, Frans Somers en Harry Bronk. Tekst Wil Barnard. Regie Wim Paul. Het juk van de leer. Een levensbeeld van Johanan Ben Sakai. Vierde deel. De pijl naar het oosten. Om onze zonden werden wij uit ons land verdreven. En wij kunnen niet opgaan, verschijnen, ons voor u neerwerpen... En onze plicht vervullen in het huis dat u zich hebt verkozen. Het grote heilige huis waarover uw naam werd uitgesproken. Laat het uw wil zijn, eeuwige onze God. En God van onze vaderen, koning vol erbarmen. Zich weer over ons te erbarmen. En over uw heiligdom in uw grote goedheid. Om uw heiligdom snel te herbouwen. Onze vader, onze koning, openbaar de eer van uw rijk spoedig over ons. Verzamel onze verstrooiden van de einden van de aarde en breng ons naar Zion, uw stad met gejubel. En naar Jeruzalem, het huis van uw heiligheid, in eeuwige vrede. Amen. Amen. De de Geloof de eeuwige de hooggeloofde. Gelooft zij eeuwige de hooggeloofde Geloofd zijt gij, eeuwige, onze God, koning van de wereld, die ons uit alle volkeren uitgekozen hebt en ons de Torah gegeven. Gelooft zij de eeuwige die de Torah geeft. Amen. Wij lezen uit de liederen van Jirmejau. Hoe zit zij eenzaam neder. De eens zo volkrijke stad, als een weduwe is zij geworden. Die machtig was onder de volken, de vorstin onder de landschappen... ...is onderworpen aan herendiensten. Bitter weent zij des nachts, tranen vloeien langs haar wangen. Niemand is er die haar troost onder al haar minnaars. Al haar vrienden werden haar ontrouw, tot vijanden zijn zij haar geworden... De wegen uit Sion treuren, omdat er geen feestgangers zijn. Al haar poorten liggen verlaten. Haar priesters zuchten. Haar jonkvrouwen zijn bedroefd. En zijzelf. Bitter is het haar. Shalom. Shalom. Wat is er met de meester? Hij heeft as op zijn hoofd en zijn mantel heeft hij gescheurd. Hij rouwt over de stad. Rouwt over de stad? Wordt de stad dan belegerd, bedreigd? De tempel staat. De priesters gaan naar het altaar. De noordpoort van de binnenste voorhof. De ijzeren. Gisteravond is die poort gesloten door de aangewezen twintig mannen van de tempelwacht. Zoals iedere avond. De officier van de tempelwacht heeft de grendel voor de deur geschoven. Zoals iedere avond. Maar om middernacht... Om middernacht? ...zijn die tempeldeuren opengegaan. gegaan. Open gegaan? Zonder dat een mensenhand heeft aangeraakt. Het is een voorteken. Dat zei Rabbi Johanan ben Zakai ook. Een goed voorteken. God wil de deuren van het heil openen voor ons. Rabbi Johanan toen hij hoorde van het wonderen, is naar de tempel gegaan. Hij stond voor de deuren en zei... O tempel, waarvoor bent u bang? Ik weet dat u verwoest zult worden. Zoals geschreven staat... Open Libanon uw deuren. Een vuur zal uw zederen verteren. Laten wij naar de meester toegaan en delen in de rouw. Wat zal ik u voorhouden, waarmee u vergelijken, o dochter van Jerushalayim? Wat met u gelijk stellen om u te troosten, o jonkvrouw, dochter van Zion? Want groot is de zee van uw breuk, wie kan u genezing brengen? Over u slaan de handen in elkaar allen die voorbij trekken. Zij fluiten en schudden hun hoofd over de dochter van Jerushalayim is dit de stad die genoemd werd... de volmaakte in schoonheid. De vreugde van de ganse aarde. Rabbi. Ga zitten, kinderen. Rabbi, de poort, de tempel, de stad. Ga zitten. Hij heeft op jullie gewacht. Wij gaan verder waar wij zijn gebleven. Eleazar Ben-Arak had een uitleg gevonden. Eleazar, na alles wat er staat geschreven kan men alleen maar zeggen, de mens is geschapen voor de studie van de Torah. Ieder lichaam is een kruik. Heil hem wiens lichaam een Torah-kruik is. Mijn kinderen, op welke drie zuilen rust de wereld? Wat is er van de wijzen gezegd? Op de leer die ons door de vaderen overgeleverd werd, van mond tot oor. Op de dienst, zoals die door Moshe voorgeschreven werd. En als er straks geen tempel meer is... En geen offerdienst? Er staat geschreven, laten wij met de taal van onze lippen de offerdieren vervangen. En daarom, wij moeten onze lippen openen. Rabbi. Rabbi Secharia. Men noemt mij de zachtmoedige. Terecht. Maar nu heb ik een raad gegeven en een oordeel geveld. Spreek. Zullen wij gaan? Blijf. Ja, wel, jawel, van. Rabbi. Ja, jawel, Rabbi. Spreek. Mag een kalf dat een lichaamsgebrek heeft als offer worden aangenomen? Wat staat geschreven? Geen enkel gebrek zal het hebben. Dat staat geschreven. Wie ook het offer aangeboden heeft. Wie ook het offer aangeboden heeft. Rabbi, wie heeft een offer met gebreken aangeboden? De keizer. De keizer. De keizer. De keizer. die zegt de te zijn beledigd. ...heeft bij de keizer geklaagd dat wij tegen de keizer in opstand zijn gekomen. Wie zouden in opstand zijn gekomen? Het volk? De sicariërs. Die moordenaars. Ze steken iedere Romein neer die ze treffen kunnen. Heeft hij dat kleine deel van ons volk aangeklaagd? Of de priesters die iedere dag voor het leven van de keizer bidden? Hij heeft het hele volk van opstand beschuldigd. Wat is het? En het bewijs? De keizer moest maar eens een offer aanbieden. Het zou geweigerd worden. Een kalf met een lichaamsgebrek? Met opzet aangebracht. De priesters... Ja? Zij wilden toch het offer brengen... om vrede met de keizer te houden. Maar ik heb mijn oordeel gesproken... geen gebrekkig offerdier zal het altaar ontwijden. Rabbi Secharia, Rabbi Secharia... uw zachtmoedigheid heeft ons huis verwoest... onze tempel verbrand en ons uit ons land verdreven. Want zie... De keizer zal zijn pijlen naar het oosten zenden... naar onze stad en die verwoesten. Toen zond de keizer zijn veldheer Vespasianus naar Jeruzalem en belegerde het drie jaar. En er was honger in de stad. De offerdiensten zijn gestaakt. Er zijn geen offerdieren meer. En de stad is vol met doden. Welke priester kan er nog rein zijn? Waar is Ben Arak? Ik heb hem vandaag nog niet gezien. De rabbi heeft hem de stad ingezonden met een boodschap. Hij moet Ben Batia zoeken. De aanvoerder van de sicariërs. De leider van de oorlogspartij die van geen overgave horen wil. Hij is een neef van de rabbi. Een zoon van zijn zuster. Ze komen eraan. Waar is de rabbi? In zijn kamer. Daar? Hè? Ja. Jullie blijven hier. Niemand heeft met ons gesprek iets te maken. En? Ben Batia. Ja. Hoe lang zal dit nog duren? Zij hoeven niets te horen. Hoe lang zullen jullie dit nog volhouden... en de wereld van honger laten omkomen? Wat kan ik doen? Als ik een woord spreek van overgave... zullen ze me doden. Zoek dan voor mij een uitweg. Misschien kan ik iets bereiken bij de Romeinen. Ze zullen u een verrader noemen... Wil je dan dat met de tempel en de stad ook de leer verloren gaat? Eén moet er aan de dood ontkomen. Hm. Doe dan, of u dood bent. Leg iets naast u dat stinkt. Iedereen die komt om u te bezoeken zal denken dat u bent gestorven. En laat u dan door uw leerlingen de stad uit naar de begraafplaats dragen. Shalom. Ga naar binnen. De meester heeft jullie nodig. De man die de stad in vlammen zet. Mijn zonen, de rabbi roept. Wij komen. U hebt geroepen, rabbi. Mijn zonen, draag mij weg uit deze stad. Weg uit weg? De de stad. deze stad. Haal een doodkist. Ik zal daarin gaan liggen. Zo zullen jullie mij de stad uitdragen. In uw handen zijn de zielen van de levenden. In uw handen zijn de geesten van de doden. In uw handen beveel ik mijn geest. Halt! Waar gaan jullie heen? Open de poort. Onze rabbi. Yohanan ben Zakai. Uw oom. Is gestorven. U weet dat geen lijk overnacht in de stad mag blijven. De stad is vol van lijken. Mijn speer. Wat wilt u doen? Als dat een lijk is, kan ik wel mijn speer door de baar heen steken. En dan zullen ze zeggen, ze hebben hun meester doorstoken. Hm. Hij is zeker aan de pest gestorven. De lijkenlucht is hier te ruiken. Open de poort! En zij droegen hem de stad uit. Rabbi Eliezer ben hier Kranos droeg de kist aan het hoofdeinde... Rabbi Joshua ben Gananya droeg de kist aan het voeten einde. En ze brachten hem voor Vespasianus. Vrede zij met u, o koning. Alleen al om deze groet bent u de dood tweemaal schuldig. In de eerste plaats ben ik geen koning. En was ik een koning? Waarom bent u dan niet eerder gekomen? Op uw eerste verwijt antwoord ik dat u zeker wel een koning bent. Want was u geen koning, dan zou Jerusalem niet in uw handen vallen. Want er staat geschreven, de Libanon zal vallen door een machtige. Een machtige, dat kan alleen een koning zijn. Wij spreken over de tempel, niet van de Libanon. Is de tempel niet gebouwd met sederen van de Libanon? Hmm. En op uw tweede verwijt, dat ik niet eerder ben gekomen, de militairen in de stad lieten mij niet gaan. U hebt uw naam nog niet genoemd. Johanan ben Benzakai. Hmm. Men zegt dat u geen vijand van de Romeinen zijt. Vraag, ik zal het u geven. Ik vraag alleen om het kleine stadje Javne. Ik wil daarheen gaan om mijn leerlingen te onderwijzen... in de gebeden en de voorschriften van de Torah. Ga en doe wat u zich voorgenomen hebt... En op het moment dat Jeruzalem in handen viel van de Romeinen, zat Rabbi Yochanan Ben-Zakai in Jafne en wachtte op berichten, zoals Eli, van wie geschreven staat, zie, Eli zat aan de kant van de weg, wachtte, en zijn hart beefde voor de ark van God. En zodra Rabbi Jochana ben Zakkai hoorde dat Jerusalem was verwoest en de tempel in vlammen opgegaan, scheurde hij zijn kleren. En zijn leerlingen scheurden hun kleren. En zij weenden. Gedenk, Heer, wat ons is overkomen. Zie toch, aanschouw onze smaad. Ons erfdeel is vervallen aan vreemden, onze huizen aan vreemdelingen. Wezen zijn wij geworden, vaderloos, onze moeders werden als weduwen. De ouden zijn weg uit de poort, de jongelingen staken een spel. Breng ons heer tot u weder, dan zullen wij wederkeren. Vernieuw onze dagen als vanouds, of zoudt gij ons geheel en al verwerpen? Zoudt gij al te zwaar tegen ons torenen? Amen. Amen. Amen. Geloofd zijt gij, eeuwige onze God... ...Koning van de wereld... ...dat u ons de leer van de waarheid hebt gegeven... ...en het eeuwige leven in ons hebt geplant. Geloofd de eeuwige die de Torah heeft gegeven. Mogen het welgeval zijn voor onze Vader in de hemel... ...het huis van ons leven, de tempel, te grond vesten en zijn heerlijkheid weer in ons midden te laten wonen. Spoedig, in onze dagen... zeggen wij... Amen. Amen. amen. amen. de getuigen die ons zijn voorgegaan... die de leer door vervolging... door water, door vuur hebben gedragen... om deze leer aan ons door te geven... zodat wij het juk van de leer... ...op ons zou kunnen nemen. Gedenk de getuigen die ons zijn voorgegaan. U heeft geluisterd naar Het Juk van de Leer... ...een levensbeeld van Johanan ben -Zakai. U hoorde het vierde deel, De Pijl naar het Oosten. De medewerkenden waren Paul van der Lek als Johanan Ben-Zakai... ...Bert Dijkstra, Jan Burkes, Donald de Markas en Kees van Ooyen als zijn leerlingen... En verder hoort u de stemmen van Peter Arians, Frans Somers, Harry Bronk en Jan Wechter. Tekst, Wil Barnard. Regie, Wim Paul. Het juk van de leer. Een levensbeeld van Johanan Bensakai. Vandaag het vijfde en laatste deel. Een haag om de Torah. Ja, Groet de getuigen die ons zijn voorgegaan, en bewaar hun getuigenis voor hen die na ons zullen komen. Ik heb een traditie ontvangen. ...van Rabbi Jochanan ben Zakkai... ...die het had gehoord van zijn leraar... ...en zijn leraar van zijn leraar... ...als een leer van Moshe... ...bij Sinaï gegeven. Elia zal niet komen... ...om onderscheid te maken... ...tussen rein en onrein... ...om te verwijderen... ...of thuis te brengen... ...maar om vrede te brengen in de wereld... ...zoals staat geschreven... ...zie... Ik zend u, de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag van de Heer komt. Hij zal de harten van de vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart van de kinderen tot hun vaders. Heil hem die zijn gezicht in de droom heeft gezien. Heil hem die hem de vrede heeft toegewenst. ...en de groet beantwoord kreeg. De eeuwige zegene zijn volk met vrede. Amen. Amen. Zie de God van mijn heil. Ik vertrouw en versaag niet... ...want mijn macht en mijn lied is God de eeuwige. Hij is mij tot heil. Gij zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen van heil... Bij de eeuwige is hulp, over uw volk zij de zegen. De eeuwige is met ons, de burcht is ons, de God van Jacob. Amen. Amen. Amen. Geloof mij, zij, zij, Heer onze God, onze God, de koning van de wereld, dat u ons hebt Rabbi. Jose. Wij spreken over rijn en onrein. Over de dodenonreinheid en de besprenkeling met het reinigingswater. Maar de tempel ligt verwoest. Geen rode koe kan er meer worden geslacht om het reinigingswater te bereiden. Er kunnen geen offers meer worden gebracht. Komt en luister. Een dode maakt niet onrein. En het water reinigt niet. Wat staat, er staat er geschreven. geschreven? Ik Robbie. weet wat er geschreven staat. God heeft geboden vastgesteld en wij zijn niet gerechtigd eigenmachtig die te overtreden. De offers waren hem een liefelijke reuk. Waarom staat dat geschreven? U weet het, Rabbi. Kom en luister. Dat staat geschreven omdat wij niet zouden denken dat offers hem dienen tot eten en drinken. Zij zijn alleen een liefelijke geur voor hem. En het brengen van de offers was alleen een daad van gehoorzaamheid. Zolang het mogelijk was, hebben wij die daden van gehoorzaamheid onderhouden. Nu oefenen wij onze gehoorzaamheid op andere wijze. Zoals geschreven staat, laten wij met de taal van onze lippen de offers vervangen. Rabbi, zullen wij niet ons aansluiten bij de treurenden... die uit rouw voor de tempel geen vlees meer eten en geen wijn meer drinken? Waarom zouden wij geen vlees meer eten? Zij zeggen... Hoe zullen wij vlees eten dat op het altaar geofferd werd en nu niet meer? En waarom geen wijn meer drinken? Zij zeggen, hoe zouden wij wijn drinken... die als een plengoffer over het altaar werd uitgegoten en nu niet meer? Dan mogen wij ook geen brood meer eten... wat als spijsoffer aan de Heer werd opgedragen en nu niet meer. Men kan alleen van vruchten leven. Dan moeten wij ook geen vruchten eten die als eerstelingen geofferd werden... En nu niet meer. Er zijn nog andere vruchten. Dan moeten wij ook geen water meer drinken... dat op het loofhuttenfeest in de processie meegedragen werd. En nu niet meer. Komt en luistert. Natuurlijk treuren wij nu het ongeluk over ons gekomen is. Maar overmatig treuren wordt niet van ons gevraagd. En dat kan men ook de gemeente niet opleggen. Geen lasten mogen worden opgelegd die de meerderheid niet dragen kan. Maar wie zijn huis met kalk bestrijkt, laat een stukje kaal. Hoeveel, Rabbi? Een L in het vierkant ongeveer. En bij de maaltijden geniet men van alles, maar laat één gerecht achterwege. En een vrouw poederen zich met alle middelen, maar laat een stukje bij de slapen vrij. Want daar staat geschreven... Indien ik u vergeet, o Jerusalem, zo vergeet mij mijn rechterhand. Zal ik ooit de tempel vergeten, net zo min als ik ooit mijn gestorven zoon vergeten zal. U zat in rouw, en wij kwamen één voor één om u ons meeleven te beduigen. Rabbi, mag ik in uw tegenwoordigheid iets zeggen? Spreek. Adam, de eerste man, had een zoon die stierf, maar hij troostte zich in zijn verlies. En hoe weten wij dat hij de betuigen van medeleven aanvaarde? Er staat geschreven, hij bekende Eva opnieuw. Is het niet genoeg dat ik mijn eigen leed te dragen heb? Moet ik nu ook nog aan het verdriet van Adam herinnerd worden? Rabbi, mag ik in uw tegenwoordigheid iets zeggen? Spreek. Job had zonen en dochters die alle stierven. Maar hij berustte met de woorden: De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. De naam van de Heer zijn geloofd. Is het niet genoeg dat ik mijn eigen leed moet dragen? Moet ik nog aan het leed van Job herinnerd worden? Rabbi, mag ik in uw tegenwoordigheid iets zeggen? Spreek. Aaron had twee volwassen zonen, die beide stierven op één dag. Maar Aaron. Is het niet genoeg dat ik mijn eigen leed moet dragen? moet ik ook nog herinnerd worden aan het verdriet van Aaron, van David en van alle anderen. Rabbi, mag ik dan in uw tegenwoordigheid een woord spreken? Spreek. Het lijkt op een dienaar die van zijn koning een kleinoot in bewaring kreeg. En iedere dag weende deze dienaar en vroeg zich af... wanneer hij van de verantwoordelijkheid zou ontslagen worden. Met u, Rabbi, is het precies eender... U had een zoon bevaren op de Torah, de profeten en de heilige schriften. Hij is zonder zonde vertrokken van deze wereld. U moet verheugd zijn dat gij uw schat onbeschadigd teruggegeven hebt. Eleazar, jij hebt mij getroost zoals een man maar getroost kan worden. Rabbi, ook de tempel was een kleinoot aan ons in bewaring gegeven. Maar een groter kleinoot is de leer. Zoals geschreven staat, dit zij een eeuwige inzetting voor al uw geslachten in al uw woonplaatsen. Kom en luister. Moshe heeft de leer op Sinaï ontvangen en hij heeft haar overgeleverd aan Joshua. Hun nagedachtenis tot zegen. Joshua gaf haar over aan de oudsten. De oudsten aan de profeten. De profeten aan de mannen van de grote vergadering. Opdat zij in rechtvaardigheid recht zouden spreken... ...gelijk geschreven staat. Doet uw mond open ten bate van de stommen. Ten behoeve van het recht van allen die wegkwijnen. Open uw mond. Oordeel rechtvaardig. Verschaf de verdrukte en noodruftige recht. Dat is de leer die ons door de vaderen van mond tot oor overgeleverd werd. Van hen staat geschreven, welzalig zijn zij die zijn getuigenissen bewaren. Dat staat ook van u geschreven? Kom en luister. Of het van mij geschreven staat, weet ik niet. God weet het. Maar het getuigenis dat ik u gegeven heb, is waarachtig. Bewaar dat. Het klinkt als een testament, Rabbi. Er is van de wijzen gezegd, bekeer je een dag voor je dood. Verwarm u bij het vuur van de geleerden. Maar wees voorzichtig met hun gloeiende kool, opdat gij u niet brandt. De gloeiende kool? Ijdelheid. Ik ben moe. Wij zullen u naar huis brengen. ...en achter mijn ogen branden tranen. Licht van Israël. waarom zoudt u wenen? Zou ik voor een koning uit vlees en bloed moeten verschijnen... ...die heden leeft en morgen in het graf ligt? Wiens toren geen eeuwige toren is? Wiens ketenen waarmee hij mij bindt geen eeuwige ketenen zijn... ...die mij niet met de eeuwige dood bestraffen kan... Die ik met woorden tot bedaren kan brengen En met geld kan omkopen Zou ik voor die koning moeten verschijnen Ik zou wenen En nu, nu ik binnenkort voor de koning der koningen Zijn naam zij geprezen moet verschijnen Wiens toorn een eeuwige toorn is Wiens ketenen eeuwige ketenen zijn En die mij kan straffen met de eeuwige dood die ik niet met woorden tot bedaren kan brengen... en met geen geld omkopen. Nu er voor mij nog maar twee wegen openstaan... één naar de hemel, één naar het vage vuur... en ik niet weet op welke weg hij mij zal voeren... zal ik dan niet wenen. Zeker als ons meester, voor u heen gaat. U. Mag het zijn wil zijn dat de vrees voor de hemel in u zo sterk zij als de vrees voor een enkel mens. Niet groter, Rabbi? O, oh, was die vrees maar zo groot. Merk op dat als een mens een zonde begaat, hij bezorgd is dat iemand hem zal zien. Mijn zonen, bereid steeds aan uw tafel een stoel voor de koning die komen zal. De Heer zegene en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Amen. Amen. Nooit heeft hij verwaarloosd de studie van de Torah. Hij bestudeerde al de geschriften. Hij leerde ieder ding dat maar te leren was. Van hem zijn de woorden bewaard. Als al de hemelen papier waren, al de bomen schrijfstiften en de zee was vol met inkt, dan nog zouden zij niet voldoende zijn om te noteren alles wat ik van de vaderen heb geleerd. Maar ik heb daarvan niet meer door kunnen geven dan de druppel die een vlieg aan zijn poten mee kan nemen. Uit de oceaan. In zijn leven heeft hij nooit één onnut woord gesproken. Nooit in zijn leven is hij vier ellen gegaan zonder zijn gebedsriemen. Nooit was er iemand eerder dan hij in het leerhuis. Nooit heeft hij in het leerhuis geslapen. Of in onreine stegen over het gedacht. nagedacht. Nooit zagen we hem stilzitten. Altijd was hij met zijn studie bezig. Nooit heeft iemand anders dan hij zelf de deuren van het leerhuis... voor ons zijn leerlingen ontsloten. Nooit heeft hij ons gezegd dat het tijd was het leerhuis te verlaten. Groet getuigen die ons zijn voorgegaan. Luister naar het getuigenis van hen die ons zijn voorgegaan. Wanneer ge veel Torah hebt gestudeerd, reken u dat dan niet als iets bijzonders aan. Want daarvoor zijt gij geschapen. Rabbi Jochenan ben Zakai. Het vermogen van uw naasten zij u even lief als dat van uzelf. Rabbi Josea Cohen. De eer van uw medemens zij u even lief als de uwe. Rabbi Eliazar ben Hirkanos. Afgunst, kwade hartstochten, mensen haat, brengen de mens uit de wereld. Rabbi Joshua Ben-Ganina. Wees ijver om Tora te, te studeren. Weet wat ge een afvallige antwoord, weet voor wie ge uw moeite geeft en wie uw opdrachtgever is, die loon naar werken zal betalen. Rabbi Eliasab Ben-Arak. Zij ontvingen de leer. Zij gaven de leer door, van mond tot oor, van hart tot hart. De enkele die bij ons met name bekend zijn. De velen die naamloos zijn gestorven. Geloofd zijt gij eeuwige onze God. Koning van de wereld. Die ons de leer van de waarheid hebt gegeven. En doen behouden. En het eeuwige leven in ons hebt geplant. Geloofd zij de eeuwige. Die de Torah. ...heeft gegeven. Amen. Amen. Amen. U heeft geluisterd naar het Juk van de Leer... ...een levensbeeld van Johanan Ben-Zakai. U hoorde het vijfde en laatste deel... ...een haag om de Torah. De medewerkenden waren... ...Paul van der Lek als Johanan Ben-Zakai... ...Werd Jan Burkus, Donald de Marcas... ...en Kees van Ooyen als zijn leerlingen... Verder hoort u de stem van Peter Arians als Gazan. Tekst Wil Barnard, regie Wim Palm.